De drie bedrijven hebben nu een joint venture opgericht... voor de productie van Saaps en de distributie op de Chinese markt. Volgens Topman muller is de financiering van Saap... voor de middellange en lange termijn nu veilig gesteld. Beleggers reageren positief op de deal. Op de Amsterdamse beurs staat het aandeelspijker zo'n 20 procent hoger. Op een camping bij Hoek van Holland heeft vannacht een flinke brand gewoed. De politie.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 Dat betekent dus dat we op, vanaf dat moment uh, we in Rotterdam aardgas kunnen invoeren vanuit, uh, vanaf het water. En nu kan dat alleen maar via een pijpleiding vanuit uh, Rusland. De Gate Terminal is de eerste opslagplaats voor LNG in Nederland. In heel Europa zijn er ongeveer twintig, onder meer in het Belgische Zeebrugge. Omdat nog niet alle apparatuur in gebruik is, moet er tijdelijk overtollig gas worden afgefakkeld. Volgens het Rotterdamse havenbedrijf is dat veilig en reukloos.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 In Zuid-China zijn geregeld confrontaties tussen migranten en de politie. Migranten van het Chinese platteland protesteren tegen de lage lonen en andere gevallen van slechte behandeling in de Chinese steden. Koffie drinken na een hartaanval lijkt geen kwaad te kunnen. Dat is de conclusie van een groot onderzoek onder Amerikaanse vrouwen die een hartaanval of een beroerte hebben gehad.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 Op tweede Pinksterdag is op het boerenland van recreatiegebied Sparenwoude van alles te beleven. Van tien tot vier kunt u een fietstocht maken langs de deelnemende bedrijven om een kijkje te nemen op de boerderij of mee te doen aan verschillende activiteiten. Kijk voor meer informatie op sparenwoude.nl Vandaag is het de laatste dag van het Indianenweekend in Museum Volkenkunde Leiden. Geniet van een ongelooflijk leuk activiteitenprogramma voor jong en oud. Luister naar spannende indianenverhalen, laat de kinderen schminken, schiet met pijl en boog of doe mee aan de indianenquiz. Alle informatie vindt u op volkenkunde.nl of kom naar Lineushof in Bennebroek en ontdek daar dat een leuke dag uit helemaal niet duur hoeft te zijn. In Europa's grootste speeltuin vindt u meer dan 350 attracties en speeltoestellen. Waaronder de Toffe Toren, het Piratennest en de Wortelberg. En bij mooi weer is ook de waterspeeltuin de Oase open. Een dag vol actie voor jong en oud. Een voorproefje? Lineushof.nl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 Dit is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Mark Stakenburg. Met vandaag geen gewone aflevering van Goedemorgen Nederland... maar een speciale pinkster-uitzending over een vrijwillig levenseinde. Heeft een gezond mens recht op hulp bij zelfdoding? En wie zou die persoon dan moeten helpen? Of moeten we het leven en de dood nemen zoals ze komen? Hier had daar altijd Dick Swaap, hersenonderzoeker, lid van Uit Vrije Wil. En Annemarieke van der Wouw, de predikant, auteur van het net verschenen boek... Het doodshemd heeft geen zakken, nadenken over het leven zijnde. En in de studio in Maastricht, Studio L1, de verbinding is weer hersteld. Arie Kruseman, u bent daar nog? Ja, ik ben weer terug. U bent weer terug, voorzitter van de Nederlandse artsenfederatie KNMG. Um, ja, laten we nog een stapje verder gaan dan in het eerste half uur, meneer Swaap. Um, uit vrije wil pleit niet alleen voor een nieuwe wet, maar ook voor een levenseinde kliniek. Mensen die het idee hebben een voltooid leven geleid hebben, zouden naar zo'n levenseindekliniek kliniek kunnen gaan. Hoe ziet die kliniek eruit? Wat stelt u zich daarbij voor? Nou, ik, ik wou het even rechtzetten, want het is niet uit vrije wil die daarvoor pleit, het is de NVVE. En uh, er wordt vaak het een en ander door elkaar gehaald. En dit Met, is excuus. Voorbeeld Met excuus. <laughs> dus Wel, ik, wat vindt u van zo'n levenseinde uh, de kliniek? Nou, ik vind dat die niet nodig zou moeten zijn. Uh, uh, dat betekent dat, uh, dat mensen in hun eigen omgeving uh, voldoende steun en hulp krijgen om. Uh, het einde van het leven op een goede manier mee te maken. Maar dus, stel dat ze die persoonlijke omgeving minder hebben. Dan, en zeggen dan, van: nou ja. Dat zou het een oplossing kunnen zijn. Maar ik vind dat in principe zo'n kliniek niet, mogelijk zou, niet nodig zou moeten zijn. Maar eh, er zijn natuurlijk eh, genoeg aanwijzingen. dat op dit moment eh, de steun in de omgeving onvoldoende is. en de problemen om eh, te overlijden in eigen omgeving. Eh, uh, niet goed geregeld is, dus uh, dat zo'n kliniek zo nut kan hebben. Ja, dat zou dan begeleid moeten worden door deskundigen, niet uh, per se artsen. Hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat uh, dat altijd begeleid moet worden door een multidisciplinair team... waar ook artsen onderdeel van uitmaken, omdat de artsen uh, terecht de sleutel voor de medicijnkast hebben. Ja. Um, dus ik denk dat, uh, dat deskundigheid op, uh, op vele manieren aan te leren is... maar dat, uh, dat artsen ook uh, daar hun rol in moeten blijven spelen. Meneer Kruseman, um, hoe ziet u dat? Een eventueel kliniek? Hebben wij nog verbinding? Meneer Kruseman? Vanuit Limburg, vanuit Maastricht waar wij de verbinding wederom mee verloren hebben, zo lijkt het. Um, ja, dan, dan vraag ik het aan, uh, aan u, mevrouw Annemarieke van der Wouden. Een, een, een levenseindekliniek begeleid door deskundigen... en zoals meneer Swaap zegt, ja, artsen zijn dan ook uh, daarbij nodig. Wat, wat vindt u sowieso van dat idee dat dat er zou kunnen zijn... een oplossing voor, misschien sommige gevallen, voor mensen... Nou, nu we hier zo over praten, uh, ik geef niet onmiddellijk antwoord op uw vraag. Er is iets anders wat mij in gedachten schiet. De vraag, wat betekent het voor mensen in de naaste omgeving? Voor kinderen, laat ik het anders zeggen, mijn beide ouders leven nog. Zijn allebei nog goed gezond? Stel dat mijn vader of mijn moeder zou zeggen... weet je, Annemarieke, ik ben er klaar mee. Het, het kan alleen maar minder worden. We wonen nu nog thuis, misschien moet... Uh, ik of, of uh, je vader straks naar een uh, verpleeghuis. Ik wil nu mijn leven afronden. Ik denk dat dat een erfenis is die ik de rest van mijn leven... met mij mee zou dragen als mijn vader of moeder daartoe zou besluiten. Dus uh, los van mijn persoonlijke situatie... wat betekent het voor mensen in de naaste omgeving dat iemand van wie ze houden en die nog gezond is, zegt ik wil mijn leven beëindigen. Want wat, je, wat diegene die sterven wil daar impliciet mee zegt... is de liefde die ik voor jou voel... of de liefde die jij voor mij voelt... is niet zodanig dat ik daarvoor in leven wil blijven. Dat vind ik ingewikkeld. Daar zou ik meneer Swaap graag over horen. Ik zag hem al nee schudden. <laughs> Akkoord. Meneer Overtuig mij van mijn, de onjuistheid nou, van mijn gedachten. Ja, ik kan uit eigen eh, ervaring daar iets over vertellen. Het, eh, mijn moeder heeft mijn vader twee jaar overleefd. En iedere keer als we daar op zaterdag kwamen, dan uh, zei ze, denk eraan. Ik uh, wil geen arts in het huis, ik wil niet afhankelijk zijn, geen verpleging. Ik wil niet naar een ziekenhuis, ik wil niet behandeld worden. Nou, he hele rits. En dan uh, vroeg ze, en weer je koffie? <laughs> dus uh, we wisten dat. En op het moment dat ik uh, net in, in Australië zat voor een congres... Uh, keek ik het uh, telefoontje van mijn zus dat ze een herseninfarct had gehad. Dus ik heb uh, mijn lezing gegeven en s'nachts de terugvlucht uh, geregeld en uh, weer teruggevlogen. Dus heen en weer Australië was dat. En uh, op het moment dat we terugkwamen, toen uh, uh, kon zij niet praten. Ze had een avasie vanwege uh, de herseninfarct. Maar ze kon als oud nog steeds de touwtjes in handen houden. En uh, op basis van de vragen die we uh, stelden kon ze perfect aangeven... dat uh, dit het moment was waarop ze besloten had om eruit te stappen. En dat heeft ze ook aan onze kinderen uh, duidelijk gemaakt... die uh, dat heel moeilijk vonden. Want uh, die hadden die dagen dat wij onderweg waren die verpleegd. Dus um, uh, het is niet iets wat... Uh, um, wat, wat ons naigheid heeft gegeven in de zin van... Uh, uh, zij wilde eruit stappen en heeft geen rekening met ons gehouden. Nee, ze heeft zelf de touwtjes in handen gehouden op een hele goede manier. We zijn met z'n allen op het bed, uh, hebben afscheid van de genomen. En zijn erbij geweest tot het laatste moment. Dus dat, uh, uh, dat is een afscheid geweest wat iedereen als als goed uh, heeft aangevoeld. Ja. Meneer Kruseman, vanuit Limburg nu aan de telefoon. Ja. Ja, fijn dat u weer, uh, ja. weer bij ons bent. Uh, weg. Met een Met een excuus dat de verbindingen niet doen wat ze zouden moeten doen. Ik wil toch ook nog even aan u vragen hoe u dat ziet. Eventuele levenseinde klinieken. Hoe, hoe zou u daar tegenover staan? Nou, ik, ik vind dat Swaap de kern van uh, de begeleiding in die laatste levensfase goed aangeeft. Het moet dicht bij huis. In de, in, in de, in de huiselijke sfeer. Uh, in goed overleg... Uh, en met respect voor de verschillende meningen. En ik vind zo'n levenseinde kliniek... Uh, heeft maar één doel. Dat is levenseinde. In die laatste fase zijn er misschien ook nog wel eens andere mogelijkheden. Uh, het is soms ver van weg. Even, ver weg, hè, Want je kunt niet uh, uh, overal levenseinde kliniek neerzetten. Dus iemand woont in deelcel en die zou dan naar Rotterdam moeten afreizen... met vreemde mensen om zich heen... een vreemde omgeving. Dat lijkt me allemaal een... een uh, ja, een vreselijke situatie, laat ik het zo maar zeggen. Waar we ons vooral op moeten richten is uh, deskundigheidsbevordering, zowel bij de hulpverleners, of uh, vooral bij de hulpverleners, zoals ze tijdig het gesprek aangaan met de patiënt, dat ze dan goed op voorbereid zijn en dat ze van elkaar weten, de patiënt en de dokter wat ze aan elkaar hebben, en dat echt in de, in de, in de sfeer, in de familiesfeer, uh, wanneer iedereen het daarmee eens is, dat kunnen doen. En dat kan een levenseinde kliniek nooit vervangen. Nee. Goed, de levenseinde kliniek uh, ondervindt weinig steun hier. Nou ja, je moet wel stellen dat er genoeg hospices zijn op dit moment... die uitstekend ja. functioneren. Ja. En uh, er, er kunnen omstandigheden zijn waar mensen beter niet thuis blijven. Nee. Maar, maar onze uh, beide voorkeur is voor de huiselijke kring. Ik ben blij dat we het helemaal eens zijn erover. Ja. ja. Ik vind een hospice, dat is, uh, dat, dat is echt iemand begeleiden in die laatste levensfase wanneer die bijzondere uh, verzorging behoeft in een, in een sfeer... waar uh, mensen vooral op hun gemak worden gesteld. Dat is natuurlijk prima, dat is ook dicht bij huis. Maar dat is iets anders dan een echt een levenseindelijk kliniek... waar je misschien straks nog op een wachtlus zou kunnen komen te staan. Je moet er niet aan denken. Nee. Um, uh, hoe staat u tegenover de hospice, uh, mevrouw Annemarieke van der Weijden? Houden? pardon. Um. Wat ik, wat ik daarvan hoor is uh, dat dat uh, buitengewoon waardevolle huizen zijn. waarin uh, patiënt en familie op een hele rustige en waardige manier begeleid worden. in het kunnen sterven op een manier die past bij de persoon. Dus ik heb daar alleen maar buitengewoon veel bewondering voor. Ja, um, ik hoorde meneer Swaap uh, daar straks um, zeggen: ja, waarom niet een vrije wil? Waarom moeten mensen vanuit een geloofsovertuiging altijd zeggen tegen anderen wat ze wel en niet uh, mogen doen. D dat wilde ik nog even bij u neerleggen. Ja, ik, ik ben blij dat u mij de gelegenheid geeft om daar nog uh, op te reageren. Uh... Zoals het ingewikkeld is om in zijn algemeenheid te spreken... over mensen die niet gelovig zijn... is het ook erg ingewikkeld om in zijn algemeenheid te spreken... over mensen die zich wel thuis voelen bij een religieuze traditie. Ik reken mijzelf tot die laatste. Ik heb op geen enkele manier de behoefte om iemand mijn mening op te leggen. Het is ook niet zo dat mijn aarzeling bij het initiatief van Uit Vrije Wil te maken heeft met de gedachte... dat God de schepper van dit leven is en dat we daar niet aan mogen toornen. Daar, daar heeft mijn aarzeling niet mee te maken... want Weet u, de manier waarop wij in verwachting raken... en kinderen krijgen en, en, en ons laten behandelen als we kanker krijgen... heeft niets meer met natuurlijk leven te maken. Dus, dus we grijpen voortdurend in de schepping in. Ja. Dus dat, dat vind ik, als dat argument al genoemd wordt... het mag niet van, het mag niet van God, want hij heeft het leven gegeven... vind ik, vind ik persoonlijk geen sterk argument. Um, mijn aarzeling bij dat Voltooid Leven-initiatief... heeft niet te maken uh, op het niveau van de keuze van het individu. Maar wat, wat ik net als vraag stelde... wat betekent het voor de naaste um, uh, van iemand die sterven wil... het uh, verhaal van uh, de heer Swaap over zijn moeder uh, vind ik indrukwekkend... maar overtuigt mij nog niet van... Uh, um, uh, dat het toch heel lastig is om... Uh, uw moeder leefde namelijk in zekere zin na dat herseninfarct... in het aangezicht van de dood. Dat vind ik echt nog een andere situatie... dan wanneer het om een vitale senior gaat. Dus dat is het ene. Maar ik vind ook, we moeten er ook met elkaar over nadenken. En dan uh, dat raakt uh, des te meer als het gaat over verandering van wetgeving. Wat betekent het voor onze samenleving als wij... Ik werk in een verpleeghuis wat, waarvan je zou kunnen zeggen een verzamelplaats van voltooide levens. Het is niet alleen zo dat ik die mensen zorg verleen, maar het is ook zo dat die mensen mij, niet alleen mij, alle medewerkers-vrijwilligers, iets meegeven over wat het leven zijn kan wat, wat betekenis heeft. Hoe ziet onze samenleving eruit als wij met elkaar het goed gaan vinden en dat in een wet vastleggen... dat een leven dat minder wordt en achteruit gaat dat dat niet meer hoeft te bestaan. Goed, laten we nog even op een ander aspect uh, ingaan. Het aspect, meneer Swaap, van druk van buitenaf. Uh, laten we zeggen, mensen hebben een, een voltooid leven. Zij misschien op een leeftijd dat ze nou ja, dat gevoel beginnen te krijgen. Hoe ziet u de druk van buitenaf, dat er toch kinderen zijn, dat er toch misschien... Uh, ja, andere mensen in de omgeving zijn die, die mensen toch die richting opduwen. Nou ja, je woont nu al zo lang in dat grote huis. Ja. Zou het misschien niet de tijd zijn om het huis te verkopen? Op, en dan langzaam maar zeker ja. toch een klein beetje die kant op gaan duwen. Op weg naar de erfenis, ja. Ja, nou ja laat maar reëel zijn. Dat, dat is toch ja. wat nou gebeurt. Ja, daar, uit vrije wil heeft uh, uh, dat probleem ook uh, gesignaleerd en gezegd: er moeten waarborgen zijn. En die waarborgen zitten in het goed gesprek. En het herhaalde goed gesprek met de mensen die die wens te kennen geven. Zodat ook de omstandigheden waaronder die wens geuit wordt, uh, goed uh, uh, bekend zijn. En uh, dat is een waarborg die, uh, die dit soort uh, praktijken moet voorkomen. Hoe ziet u dat, meneer Kruseman, dat er toch druk wordt uitgeoefend? Ja, en dan moeten misschien uiteindelijk artsen wellicht een, een scheidsrechterrol gaan vervullen als ze niet uitkijken. Maar moeten moet het zeker niet komen. Nee. Ik, ik denk precies wat wa Swaap zegt. De, de, de, het, het besluit, dat je zegt er is geen andere uitweg meer dan euthanasie... is het, is, is het gesprek tussen de patiënt en de hulpverlener... of het team van hulpverleners. En, en het gaat erom dat beide er tot conclusie komen... dat het hier om een ondraaglijk en uitzichtloos lijden is... en niet een, uh, ja, een wens die geformuleerd is door de druk van buitenaf dat uh, al is het nog naast de familie, die doen er echt niet toe. Die mogen er wel bij zijn, maar in, de, in het gesprek zelf gaat het echt om de patiënt en de hulpverlener. En daarom vinden wij het dus ook belangrijk dat uh, artsen ook getraind worden. En daar hebben we ook een handreiking voor gemaakt, getraind worden in dit gesprek, omdat het juist erom gaat dat je kunt uh, onderscheiden. Is het een vraag van de patiënt zelf... Uh, en staat de omgeving daarbuiten? Dat is één. En in de tweede plaats, is het inderdaad ondraaglijk? En zijn er geen andere opties? Want er zijn in die laatste fase natuurlijk ook andere oplev opties, waardoor je nog invulling aan die laatste levensfase uh, kunt geven. En ook al heb dat... je een voltooid leven, je zou kunnen zeggen, nou ja, leren is motorrijden al bij je 75. Nou ja, het is, het een is nieuwe uitdaging. Dat... Ja, uh, is ja. dat niet een, een, een andere nou ja. manier om ernaar te kijken, meneer Swaap? Nou ja, ik, eh, ik zie om me heen dat, eh, dat niet alle problemen met Sjoelbakken op te lossen zijn. Nee, ik eh, dus eh, het, dus het leven moet dan je zorgen dat mensen ook aan het eind van hun leven goed bestaan hebben, zo goed mogelijk. Maar toch zijn er eh, nou. genoeg mensen die zeggen, nou voor mij hoeft het niet meer. Ja, Meneer ja. Kruisman wil reageren? <laughs> nee, dat, dan, natuurlijk is dat zo. En uh, um, overigens, ik, ik viel op een gegeven moment uit de uitzending en ik viel uit de uitzending toen Swaap uh, sprak over uh, dat het onbekend is hoe omvangrijk het probleem van het voltooid leven is. Dat is, dat, dat is ook zo. Dat is ook een van de redenen waarom de KNMG ervoor pleit, om te zeggen van nou, we hebben de wet, uh, laten we wel kijken wat, wat is de optimale benutting van de wet... Alle problematiek die er is, in welke mate past die daar nou in? En wat past daar nou buiten? En hebben we daarvoor extra regelingen nodig? Dus wij vinden eigenlijk dat die, de, het wetsvoorstel vanuit vrije wil. Het initiatief is heel goed, overigens. Maar het wetsvoorstel dat dat te vroeg komt. dat je eigenlijk eerst grondig onderzoek zou moeten, moeten doen. om te kijken van hoe omvangrijk is die nou die groep die nergens invalt. He, waar het echt om existentiële problematiek gaat. en wat zou je daar dan aan moeten doen? Goed, dank u wel. Laten we even een kijkje over de grens uh, nemen. Want hulp bij zelfdoding is in Zwitserland al decennia lang wettelijk geregeld. Goedemorgen, correspondent Rob Zavelberg. Ja, hallo, goedemorgen. En hoe zit dat in, uh, in Zwitserland? Is die wetgeving daar, laten we zeggen, verder dan in Nederland? Ja, dat is in elk geval anders. Kijk, uh, sinds uh, 1890, dus al meer dan 100 jaar, is uh, suicide legaal in Zwitserland. En sinds uh, 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, uh, is ook de hulp bij zelfdoding uh, legaal in de wet opgenomen. En ja, kijk, later uh, is het eigenlijk zo... er uh, is dus een enorme praktijk natuurlijk van uh, hulp bij zelfdoding uh, ontstaan. En uh, dat wordt uh, toegepast bij het, uh, ja, het uitzichtloos en nodeloos lijden. En hoe wordt er in Zwitserland gekeken naar een voltooid leven? Dat mensen dat ook kunnen beëindigen of willen beëindigen? Ja, dat is een beetje de, de zaak van de mensen zelf. Dat is niet helemaal wettelijk geregeld, maar meer een zaak ook van uh, hoe de mensen er zelf naar kijken. En als je dan naar een arts gaat, uh, dan kun je dus op bestelling bijvoorbeeld uh, ja, het, het paardenmiddel uh, natrium barbitaal krijgen. En dan, uh, ja, uh, daarmee is een uh, drievoudige overdodige slaapmiddelen... Uh, mogelijk En uh, ja, er zijn allerlei uh, organisaties, bijvoorbeeld uh, clubjes zoals uh, Exit en ook uh, Dignitas, zo heette die, met heel veel leden. En die helpen dan uh, bij, de, bij de zelfdoding. Ja, dus dat, dat gaat dan buiten de, de, de artsen om, buiten de medische wereld om? Niet helemaal. Uh, in die zin dat het uh, middel wel uh, op, op recepten bij de arts wordt besteld. En dan gaan ook vaak... Uh, ja, leden van die clubjes mee. Er wordt ook al gezegd, ja, het is uh, commerciële hulp bij het sterven of zo. En zelf zeggen die organisaties van nee, dat is niet het geval. Want we verdienen er eigenlijk op een onkostenvergoeding na eigenlijk niets aan. Ja, en dan uh, hebben ze dus dat, dat middel en de, de, die, die organisaties en dan niet de arts bijvoorbeeld in Nederland. Uh, die zorgen dan in, in bepaalde ruimtes, soms ook in uh, privéruimtes uh, ervoor dat dan de, de, degene die, uh, die uit het leven wil stappen, uh, dat die dan dat uh, paardenmiddel inneemt. Ja, dat klinkt uh, nogal liberaal. Liberaler dan in de buurlanden, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Zijn er mensen uit die landen die dan naar Zwitserland komen om een einde aan hun leven te maken op deze manier? Ja absoluut. Ik bedoel van de de club Dignitas. Dat is een zeer grote vereniging met uh, 50.000 leden, uh, 60% uh, van de mensen die zij bij het sterven helpen, die komt uit Duitsland. En die hebben zelfs al kantoren, ook in, in, in Berlijn bijvoorbeeld, uh, advocaten in Duitsland... die ervoor moeten zorgen dat, uh, ja, dat het allemaal snel en soepel geregeld wordt. Ja, Is het denkbaar dat er in Zwitserland dit ook allemaal wettelijk wordt geregeld? Of is daar helemaal geen, geen discussie? Vindt men deze manier zoals het nu gaat uitstekend? Nou ja, kijk, uh, hulp bij zelfdoding is niet verboden. En ook uh, suïcide is dus niet verboden. En um, daar zijn dus allerlei organisaties bij ontstaan. En uh, ondanks uh, ja, ook wat, wat commotie, natuurlijk was er laatst bijvoorbeeld weer een uh, referendum in Zurich. En dat uh, het referendum heeft ervoor gezorgd dat het, uh, het verbod, dat, uh, dat, dat wilde een aantal mensen, dat werd niet aangenomen. Dus het is nog steeds uh, legaal. Ja, de Zwitsers zien dat als een teken van hun liberaliteit. Van dat uh, de burger zelf mag beslissen en zich niet door koning of kerk of door de staat zeg maar, de wet laat voorschrijven. En dus als hij uit het leven wil stappen, dan mag hij dat zelf doen. Ja, vanwaar dan toch dat referendum, als dat dan zo lang zo breed wordt geaccepteerd? Ja, het is, het is, uh, bij alles is dat altijd mogelijk als je genoeg voorstanders voor een referendum hebt. Dan uh, vraag je dus de handtekeningen uh, aan ja. op straat en in, in de media bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus dat is gewoon een normaal aangevraagd referendum wat in dit geval verworpen werd. Ja. Mevrouw Annemarieke van der Wouden, wat, wat vindt u van dit verhaal? Zwitserland, dat mensen toch op vrij eenvoudige wijze stevige medicijnen kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. Dat het vrijwel buiten de medische wereld omgaat, behalve dan een recept wat gekregen moet worden. Nou, mijn spontane reactie is dat het mij wel treurig stemt... dat er een soort zelfmoordtoerisme is. Maar aan de andere kant, als mensen uh, volledig wanhopig zijn... en in hun eigen land geen mogelijkheid hebben... om hun leven op een nette manier te beëindigen en hun toevlucht zoeken tot Zwitserland... ja, het tekent ook wel de nood die er is. Ik, be, ik, ben er niet, ik word er niet vrolijk van, van zo'n bericht... maar het is wel realiteit, stel ik vast. Anders trokken al die mensen niet naar Zwitserland. Meneer Zwaard? Um, nou, in de eerste plaats... Uh, suicide is in Nederland ook niet strafbaar. <laughs> maar de hulp is suicide wel. En, en daar gaat het in feite om. Uh, ik, ik vind het uh, inderdaad ook terug dat mensen naar Zwitserland moeten om waardig te kunnen sterven. Uh, uit vrije wil wil ook niet um, uh, behulpzaam zijn in, in zo'n toerisme. Het, uh, we hebben als een van de criteria staan dat uh, het gaat om Nederlanders. Of mensen die minstens twee jaar ingezeten zijn van Nederland. Dus uh, we willen niet een, een toerisme aantrekken van mensen die wanhopig uh, zijn en uh, uh, naar Nederland komen om uh, te sterven. Waarom eigenlijk niet? Um, nou, om, omdat we uh, denken dat het, uh, nou, het, zoals ik al heb gezegd, dat mensen moeten sterven in hun eigen omgeving. Maar goed, als er geen gelegenheid toe is in andere landen is het Ja, dan is nog Zwitserland veel... beschikbaar op dit moment. Ja, ja. En, en dan zou Nederland niet ook naast Zwitserland de mogelijkheid moeten zijn wat u betreft. Nee, nee. Ik denk dat uh, die mogelijkheid van Zwitserland goed is voor mensen die elders niet uh, uh, kunnen krijgen wat ze uh, nodig hebben. Maar uh, om. Zeg een deel van de Zwitserse problematiek over te nemen... zie ik geen enkele reden voor. Nee. Hoe gaat u nu verder met uw uh, initiatief? Tenminste, waar u deel van uitmaakt, uit Vrije Wil. Wat, wat is uw agenda? Nou, het idee was om uh, zeggen de conceptwet die wij hebben geschreven... Uh, door de Kamer te krijgen. Het probleem is dat de VVD uh, wat steun nodig had... Uh, om de bezuinigingen... Uh, Doorheen te krijgen. En die steun is van de SGP gekomen. Die paar stemmen hebben ze ook nodig. En uh, de afspraak is dat uh, zoiets als vrije wil uh, de ijskast ingaat. Um, en dat wil dus zeggen dat, uh, uh, dat er nog een reden is om uh, te hopen dat deze regering de rit niet uitzit. De SGP <laughs> zit u dwars uh, in, in deze. Um, ja, we zijn vrijwel uh, aan het slot gekomen van. Uh... Deze ochtend een bijzondere. Uh, goedemorgen, Nederland. Mag ik u allemaal uh, hartelijk danken voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage? Dick Zwaap, hersenonderzoeker. Lid van Uit Vrije Wil. Um, Arie Kruseman vanuit Limburg met wat uh, onderbrekingen. Voorzitter van KMG. En Annemarie van der Wouden hier ook in de studio. Het doodshemd heeft geen zakken. Zo heet het boek dat uh, juist is verschenen. Nadenken over het levend zijnde. Ik uh, dank u allen hartelijk voor uw, uh, voor uw bijdrage. Um, de discussie is nog niet uh, uitgemoet straks na half tien. Is het Premtime met Prem... en uh, half elf moet ik zeggen. Is het Premtime met uh, Prem. Rijd Goedemorgen, Prem. <laughs> Goedemorgen Mark, mag ik je mijn complimenten maken? Want ik heb geboeid geluisterd naar het onderwerp over euthanasie. En uh, als radiomaker enigszins jaloers, want een goed onderwerp voor Tweede Pinksterdag. Dat we ook een beetje bezinnen. Dus mijn complimenten aan Goedemorgen Nederland. Dank. Uh, ik ga het hebben over uh, ook iets wat van belang is, namelijk Greenpeace. Ik heb in de uitzending uh, vorige week gezegd dat ze ons te veel geld kosten. En toen zei Greenpeace, nou prim, dat zullen we dan wel zien. Dus luisteraars, uh, straks ga ik Robertje vechten, uh, mondeling dan met Joris Thijssen van Greenpeace. We staan ook voor in Amsterdam-Noord bij het schip De Sirius. Over uh, het belang van Greenpeace en of ze met hun acties wel op deze manier moeten doorgaan. Want het kost volgens mij, ons de belastingbetalers, te veel geld. Uh, u mag allemaal bellen, meedoen, tweeten. En mailen, maar dat kunnen we allemaal nadat we van het, de man met het sonore stemgeluid Jan van der Putten het laatste nieuws hebben gehoord. Radio 1, het NOS Journaal. Autobedrijf Spijker, eigenaar van Saab, heeft een nieuwe Chinese partner. Het bedrijf Youngman neemt een belang van bijna 30% in Spijker en betaalt daarvoor 136 miljoen euro. Spijker had al een overeenkomst met Pangda en die drie bedrijven vormen samen nu een joint venture voor de productie van Saabs. In de Rotterdamse haven is voor het eerst een LNG-tanker aangekomen. LNG is vloeibaar aardgas. Tot nu toe kwam het naar Nederland via pijpleidingen uit Rusland. Nu zijn er in Europa 20 opslagplaatsen voor vloeibaar aardgas. En de nieuwste staat dus in Rotterdam.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 En in Hoek van Holland heeft brand gewoed op een camping. De kantine, zeker twee caravans en negen auto's gingen verloren. En bijna 70 mensen werden geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Premtime. Prem Radication. Ooit waren ze hard nodig en deden ze nuttig werk, maar nu zijn ze achterhaald. Met methodes uit de jaren 70 van de vorige eeuw... proberen ze in de 21e eeuw hun wil op te leggen. Ze claimen een soort goddelijk gelijk te hebben en menen... dat ze op grond daarvan van alles mogen. Ze kosten de maatschappij, dus u en ik, handenvol geld. Iedere keer dat ze weer iets doen, moeten we weer honderdduizenden euro's... aftikken aan politie, brandweer en andere kosten. Deze fundamentalisten beseffen niet dat in deze tijd van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en andere invloedrijke milieuclubs hun acties pathetisch en achterhaald zijn. Ik zeg Greenpeace is blijven steken in de ethisch en haar wijze van actievoeren is achterhaald en kost ons, de belastingbetalers, te veel geld.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 Luisteraars, we staan in Amsterdam-Noord naast de Greenpeace si Greenpeaceboot Sirius. En de reden van deze uitzending, dan moeten we even terug naar vorige week, dinsdag 7 juni. Kernenergie-transport is weer groot nieuws. Joris van de Kerkhof van de NUS-Staten. We gaan luisteraars even naar Joris van de Kerkhof voor het laatste nieuws over het kernafvaltransport en Greenpeace die daar weer ons geld zit te verspillen. Joris, ga je gang. <laughs> dat geld, dat hebben ze gebruikt om een, uh, een, een, een, een, een treinspoor uh, daar, daar een okay, te krijgen. Oké, dankjewel Joris van der Kerkhoff. Je blijft ons op de hoogte houden Ik zal een keertje een uitzending maken over hoeveel die acties van Greenpeace onze maatschappij niet kost. Maar goed. Boris, uh, Joris Thijssen van Greenpeace, goedemorgen. Je hoorde dit en wat heb je toen gedaan? Um, ja, goedemorgen. Uh, toen heb ik jullie opgebeld en gezegd dat je, ja, de, wereld, je, dat je het op, de wereld op z'n kop ziet. Dit is helemaal niet zoals het is. Mijn stelling zou zijn voor luisteraars om te tweeten en te bellen... en te zeggen kernenergie is duur, gevaarlijk en we hebben het helemaal niet nodig. En daar ging die actie vorige week over. Vorige week gaat er een, een trein door Nederland... Um, met, dat noemen wij een Tsjernobyl op wielen. Er zit zoveel radioactief materiaal in als is vrijgekomen bij de ramp met Tsjernobyl en de ramp in Fukushima. De kerncentrale produceert dat afval. De ja. kerncentrale wil dat door Nederland, België naar Frankrijk brengen. Mm -hmm. Daar doen ze er iets mee wat heel erg, wat, wat bijna geen nut heeft. En dan vervolgens komt het weer terug met een trein naar Nederland. Mm -hmm. Dat is zo omstreden, want er is geen oplossing voor het kernafval. Ja, is... Maar Joris, toch... we, we, we leven in een democratie. Ze hebben toch vergunning om dat transport te doen? Ze hebben een vergunning om dat transport te doen. Jullie hebben, Vervolgens... je, jullie hebben je verzet tegen die vergunning bij rechterlijke autoriteiten? Jullie hebben dat verloren? Ja, dat hebben we verloren. Dat klopt. Okay. En in een democratie is het toch zo dat als de meerderheid van de mensen met een wettelijk... We leven in een democratie, toch? Ben je het eens dat, een dat Nederland een democratie is? Ja, we zijn nou, een democratie. Nou, De meerderheid heeft wat beslist. We hebben een rechterlijke macht die ook democratisch uh, wordt geordend. Een democratische rechtsstaat. Wie geeft jullie het recht om dan als de staat en de, de, de gekozen instituten zeggen dat het mag... dat je zegt, ja, het is verwerpelijk, dus dan ga ik de bloem maar blokleren. Dat geeft de grondwet mij. In ja. de grondwet staat dat Greenpeace, maar ook Joris Thijssen... een recht op demonstratie heeft. Dus als een kerncentrale na een ramp in Fukushima... doorgaat met het produceren van kernafval... Ja. waarvoor zij geen oplossing hebben... Ja. wat duizenden jaren radioactief ja. blijft... en nu heb ik het erover dat dit afval zo... Um, ...gevaarlijk is dat je er kanker van krijgt, dat je ja. er dood van gaat. Nu, over duizend jaar, zelfs over tweeduizend jaar, is het nog zo gevaarlijk. Ja. Na zo'n ramp, dan zegt Greenpeace, we moeten dit niet doen. Ook, vooral ook omdat we kernenergie helemaal niet nodig hebben. Jonas. We kunnen namelijk op een schone manier onze, onze lampen laten branden in Nederland... ...en daarom gebruiken wij ons democratisch recht, ons grondrecht om te demonstreren tegen dat soort waanzinnige transporten. En weet je wat het leuke is van gelijk hebben? Daar hebben de Rolling Stones al over gezongen. Luisteraars, u mag bellen 0800 1121. wordt al gek van de vele telefoontjes, maar blijf bellen. U kunt mailen naar primtimeapelstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Ik had eigenlijk, ik had eigenlijk mijn Duitse collega ook in deze bus moeten hebben. Mijn Waarom? Duitse collega heeft gelijk gekregen. In Duitsland zijn acht van de zeventien kerncentrales per direct gesloten door ja. de, de minister-president van Op een van democratische het land. wijze. Een, nou ja, maar goed, ik vertel je net dat ook actievoeren, dat heeft Greenpeace ook in Duitsland gedaan, is ook een democratische manier om iets voor elkaar te krijgen. Bovendien nog even afmaken: de andere negen kerncentrales in Duitsland. Die worden de komende tien jaar gesloten. Over tien jaar is Duitsland kernenergievrij. Gaan ze over op schone energie. En, en leiden zij de groene revolutie die al gaande is in de wereld. Maar Joris, nogmaals, mijn vraag. Um, uh, ik zal eerst een paar goede tweets voor je voorlezen... want dan gaan we luisteren Jan zegt maar goed dat er mensen zijn die actie blijven voeren... tegen het verkrachten van de aarde, het milieu, et cetera. Greenpeace is nog steeds nodig, want de politiek die je noemt... kiest voor het plusje en niet voor de actie. Annemieke O zegt... Greenpeace moet zelfs... So Premier, geef daar eens op. Want nou, ik denk dat die meneer gelijk heeft. Ik denk dat inderdaad dat, dat, in, in, in de wereld de bossen verdwijnen. De oceanen worden leeggevist. Um, het klimaat verandert omdat we te veel CO2 uitstoten. En daar Groen, moeten we wat aan doen. Stem op GroenLinks. Ik weet niet uh, of de SP zo milieu is. Ik dacht het niet. Stem dan op GroenLinks, Partij voor de Dieren, andere uh, milieupartij. Maar, ja, maar dat, weet, dat doen we massaal niet. Ja, Maar jij weet ook dat de verkiezingen helaas niet alleen maar gaan over milieu. Die gaan over een heleboel is. Nou, dus, dus in de vier jaar dat we geen verkiezingen hebben... Uh, Zullen we, wie er dan ook op het plusje zit... moeten aanspreken op het feit dat die bossen verdwijnen... dat die, dat die oceanen worden leegvist en dat het klimaat verandert? Uh, uh, en dat An doen we bijvoorbeeld door actie te voeren. Annemiek O zegt, Greenpeace moet zelfs zorgen... dat ze niet gecriminaliseerd worden. Dan verliezen ze brede maatschappelijke steun. Uh, Greenpeace zoekt altijd de grenzen van het toelaatbare op. Dan loop je risico's. Dat hoort bij het actievoeren, anders val je niet op. Hebben jullie deze acties nodig om in het nieuws te komen... om in primetime te komen, om op het journaal te komen... zodat jullie opvallen? Nou, het, kijk, wat we doen met acties is twee dingen. Eentje is dat transport zo lang mogelijk tegenhouden. We hebben het nu vier, vier uur tegengehouden. Als we het nog een paar uur langer hadden tegengehouden... dan had de trein om moeten draaien en terug moeten gaan naar de kerncentrale. Dat is wat ik wil. Want ik vind het waanzin dat we ons afval door België naar Frankrijk sturen... En daar zorgt het alleen maar voor milieuvervuiling. Oké, okay. Tjern gaat zegt... De vraag is welke kosten van het conflict... beide partijen op de samenleving mogen afwentelen. Lennart Wonders, ze moeten zich houden aan de wet. Dat doen ze niet altijd. Anders zouden ze niet gearresteerd worden bij hun actie. En Rebiruto zegt: zegt: uh, Sterkte prim, vooral met je uitlating over belastinggeld de acties. Ik ben het niet eens met hun. Maar ze houden je wel scherp. Griepjes overdrijft met foto's die ze nooit toegeven. Maar goed, dan bestaan ze toch. Uh, meneer Bierens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent VVD-fractievoorzitter uh, in de Zeeuwse Staten. Ja, dat klopt. En wat wilt u dat moet gebeuren met Greenpeace... ...naar aanleiding van die acties? Nou, ik heb uh, afgelopen week een voorstel uh, gedaan in de provincie... ...om uh, de eigenaar van de kerncentrale die kosten te laten verhalen op, uh, op Greenpeace. En waarom vindt u dat? Dat, uh, dat vind ik omdat ik uh, Greenpeace niet het recht op demonstratie wil ontzeggen... Uh, maar wel uh, als het gaat om acties buitenom de wet dat uh, anderen niet voor de kosten hoeven op te draaien. En in dit geval gaat het dan om uh, een bedrijf waar de uh, provincie Zeeland uh, ook voor een deel eigenaar van is. En uh, ja, wij, wij willen gewoon uh, dat Klimpies ook de wet in acht neemt. En dan wilt u de kosten hebben van brandweer, uh, uh, politie, die sleeptallen die nodig waren, wat meer... Ja, ik neem aan dat, uh, dat Greenpeace uh, geen vergunning had om een uh, speciaal geprepareerde vrachtauto opzettelijk op een spoorwegovergang uh, te laten stoppen en die daar ook lange tijd te laten staan. Uh, armklemmen uh, op de rails, dus dat zijn. Nou, die maar, hebben we allemaal die zelf tijd, betaald ...voor ze geen vergunning hadden. Oké, okay, uh, Joris Theessen, reageer. Ik ben het trouwens inhoudelijk eens met uh, meneer Bierens. Ik vind ook dat jullie aansprakelijk moeten worden gesteld voor die kosten. Dat vind ik goed om te weten. Wij hebben een half miljoen donateurs, 500.000 mensen. Die geven ons geld. Um, um, en met dat geld hebben we deze actie gedaan. We hebben inderdaad niet betaald voor de politieinzet. Maar meneer Bierens, ik wil u even iets uitleggen over die Tsjernobyl op wielen. Want dat is die trein. In die trein zit levensgevaarlijk kernafval. En dat is afval waar... ...kwaadwillenden in deze maatschappij graag hun hand op zouden willen leggen. Dus dat is de reden waarom deze trein chockvol zit met ME-mensen... ...om te zorgen meneer dat de die de trein de niet gestolen of onschreemd kan worden. Moet, u, u, moet, u moet ook eens het hele uh, verhaal vertellen. Het, uh, in die trein, die goed uh, beveiligde trein... ...zitten splits of elementen die naar Frankrijk gaan voor de recycling... Uh, wat er hergebruiken wordt. Meneer Bierens, meneer Bierens, meneer betonium, meneer Bierens ja. maak ik u even onderbreken. Uh, meneer Thijssen en meneer Bierens, zullen we deze afspraak maken, meneer Thijssen? Het belang... Wat u heeft tegen kernenergie is duidelijk. Maar als we de hele uitzending steeds teruggaan naar de kernenergie... komen we niet bij de andere vraag die we namelijk steeds willen stellen. Dus ik geef u, meneer Thijssen, dat er belangrijke aandacht nodig is voor kernenergie. Dat de discussie moet. Dat u vindt dat het ons hartstikke gevaarlijk is. Dat ik het ook met u eens ben. Dat het hartstikke gevaarlijk is. En dat we geen oplossing hebben uh, voor de, voor de uh, afval. Kom maar binnen in de bus hoor. Uh, dat geef ik u allemaal mee. Maar zullen we het nu hebben? Oh, Wat een mogen... prachtige uitzending is dit. Ja, de, de, de, ja goed. Dus meneer Bierens... Uh, uh, ja. nu, nu, nu, Joris, nu reagerend op de vraag van meneer Bierens... Nou, u mag binnenkomen hoor, iemand van het schip Sirius kwam binnen. Uh, ga maar zitten. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, meneer Thijzen, mijn vraag is... Ga nou in op wat meneer Bierens en ik zeggen, namelijk... jullie acties kosten de maatschappij geld. Jullie hadden geen vergunning daarvoor. Dus dat is een strijd met de wet. Jullie moeten die kosten die gemaakt zijn, betalen. Nee, het is de, het is de nee maar ja, nee, nee, ik, betalen. Ik, ga nu, ik ga nu reageren op de kosten. Ik zal nu echt de vraag beantwoorden. Het is de wereld op z'n kop. Het is de kerncentrale die dit spul maakt. Het is de kerncentrale die dit levensgevaarlijk afval... door Nederland wil, wil verslepen. Dus als daar kosten mee zijn omdat mensen het er niet mee eens zijn... en dat is niet alleen Greenpeace, dat is ook de burgemeester van Gent... die een kort geding heeft aangespannen. Dat verloren. is verloren. En verloren, dat klopt. Dat wil dus maar zeggen dat er ook andere... ...democratische partijen zijn in deze samenleving die zich er tegen verzetten. Borsele 2-nee heeft hetzelfde gedaan. Ja. Dus als er, omdat het zo omstreden is als daar kosten uitkomen... ...dan zijn die voor de kerncentrale, niet voor Greenpeace en niet voor andere individuen. Meneer Bierens, het laatste woord, ja. gaat uw gang. Maar, maar dat, is, dat, dat is dan de wet uh, van Greenpeace. Uh, ook Greenpeace en uh, de 500.000 leden die ze heeft, die hebben zich aan de wet gehouden. Ik constateer dat er een uh, volstrekt legaal transport was. Ik wil er straks nog iets, iets, iets anders over zeggen. Uh, er draait de kerncentrale met vergunning. Um, en dan vind ik niet dat anderen of dat nou Kniempie's is of andere partijen, uh, acties mogen voeren die buiten uh, de wet zijn. En Meneer... daar draait het om. En vervolgens, vinden ze dan ook nog, ze opereren illegaal. En de kosten daarvan, die moeten anderen dan maar dragen. Ja, zo werkt dat niet. Meneer Bierens, dan wil ik u nog één... Um, Eén feit vertellen. Zes jaar geleden, of nee, zeven jaar geleden... gingen er ook deze transporten rijden. Voordat het eerste transport reed... heeft de kerncentrale ons voor de rechter gedaagd... en gezegd, Greenpeace wil actie gaan voeren, denken wij. Wij willen dat de rechter een actieverbod oplegt... zodat ze dat niet kunnen doen. Dat gaat nooit weet gebeuren. U, weet u wat de rechter zei? De rechter die zei, Toen nee, het is, een, het is een grondwettelijk recht... voor Greenpeace om te demonstreren. Dus nee, ik ga die acties niet verbieden. Ja. Dus maar, het is niet dan zo dan dat dan onze acties dan illegaal dan over zijn. Over andere doet. acties... En dat was zes jaar geleden en ik vind dat de rechter dit ook opnieuw hoort te toetsen. Als, als u vindt dat het u staat een vrachtauto op een spoorwegovergang neer te zetten daar... ...waardoor ook andere uh, uh, last, hinder en, en schade ondervinden... Nou, ...dan vind ik dat de rechter dat maar eens een keer opnieuw Meneer Bierend, ik zal u meteen helpen uh, uh, uh, onder een hartstikke dankzegging... ...dat u even op deze tweede pinksterdag aan de telefoon... gaat Ik wil nog even één ding, want, uh, vanuit Greenpeace wordt nu voorgesteld... ...alsof dat een volstrekt nutteloos transport zou zijn. Dat is het natuurlijk niet... Het gaat om splijtstofelementen die naar Frankrijk gaan. En dan worden ze uh, gerecycled, ook voor hergebruik, hè, het uranium en plutonium. Dat kan hergebruikt worden, ook uh, in, uh, in Zeeland. En dan blijft er nog 5% radioactief afval over, wat weer terugkomt naar Nederland. En dat wordt opgeslagen bij de... Luisteraars, als, als u naar de, naar de, de webcam kijkt... Dus het is niet zo dat wij ons, uh, ons afval maar even... Uh, over de grens dumpen en er niet zorgvuldig mee om willen gaan. Meneer Bierens, voor nee, u nee, en de luisteraars. Als u allemaal naar de webcam zou kijken. zou te kijken dat meneer Thijs een helemaal schudt. van dingen, maar we gaan het niet meer hebben over de kernenergie. Ai, ai, kom, sorry, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hier ga ik, echt, hier ga ik in 30 seconden <laughs> okay. op reageren. Meneer Bierens, dank u wel. Er, ga je wordt gaan. Gezegd, er wordt gezegd dat dit afval voor 95% wordt gerecycled. In werkelijkheid wordt 4% gerecycled. Duitsland, Zwitserland en dat soort landen zijn gestopt met het opwerken van een kernafval. omdat het niet werkt. Dit is voor Verzonnen in de jaren 60, omdat ze plutonium wilden isoleren voor kernbommen en voor plutoniumcentrales. En dat heeft niet gewerkt. Oké, okay, meneer Bierens, dank u wel. We gaan de discussie hierop stoppen. Want dan kunnen we bellen in de uitzending laten. Hartstikke bedankt. Ik moet even een aantal tweets voorlezen, want er wordt ontzettend getweet. Wilma Kokka, de primpraat onzin. Als je bescherming van de aarde te veel belasting geldt kost. Kun je ook het betaald voetbal afschaffen? Die snap ik niet. helemaal. Esther van Velsen of Esther Velsen primtime top prim helemaal één. Greenpeace, dit tegengeluid mag ook wel eens gehoord worden. Richtje, uw stelling is mij uit het hart gegrepen. Peace en hun naam is ook volkomen onzin. Ze zijn altijd zeer afgeweide De rest valt weg. Greenpeace wordt wakker demonstreren zodat het niets kost. De trein gaat toch, snappen dan. Uh, André Vanses, Greenpeace hard in een aantal dogmatische standpunten die uiteindelijk de wereld niet verder helpen. En Elfant uh, Prim noemt actie tegen wat hij noemt fundamentalisten... van Greenpeace, feitenjournalistiek. Goed, laat me de feitenjournalistiek doen. Um, ik ken mensen, uh, meneer Thijsen, die de sharia willen invoeren. En er zijn een aantal van ze die zich verenigd hebben in Al-Qaeda... en doen dat met bommen. Die vind ik verwerpelijk. En er zijn anderen die zeggen, goed, dan richt ik een partij op... en dan is mijn doel de sharia invoeren. En die mensen zijn overtuigd van hun gelijk... en zijn overtuigd dat we de verkeerde weg invoeren. Er zijn partijen in Nederland, zoals de SGP... die overtuigd zijn dat de vrouwen een andere rol moet spelen. En die partijen gaan democratisch in het parlement... en die accepteren dat vrouwen daarnaast rondduiken, loslopen... Uh, uh, uh, zuipen, als ministers... Worden, eh, koning in worden. Dus je kan ook wel het gelijk hebben, maar waarom wil je ook gelijk iemand door de strot drukken. Met het blokkeren van wegen, het gevaarlijk in schoorstenen laten klimmen, eh, eh, eh, boorplatforms gaan bezetten. Waarom? Lief in de tijd van internet, vriendje kan toch datzelfde protest horen, laten horen zonder al die gevaarzettende acties. Die onze maatschappij ook gaat kosten. Uh, nou ja, dat, gebeurt, dat, dat lukt dus niet altijd even goed als je dat alleen via internet doet. Het is wel iets waar we ook heel erg actief zijn. Um, bijvoorbeeld, we hebben afgelopen woensdag een campagne gestart tegen Mattel. Mattel is een grote speelgoedfabrikant, ja. die maakt Barbie poppen. Ja. En de verpakking van Barbie poppen, daar wordt oerbos voor gekapt. Ja. Dus we hebben, online hebben we een campagne gestart. Ken ja. die maakte het uit met Barbie, ja. want Ken was boos, want Barbie ja. leidde tot ontbossing. En binnen 24 uur hadden we drie kwart van onze eisen binnen van de speelgoedfabrikant Mattel. Dat is Mattel. toch slim? Kijk, oh, maar ma, zo'n zo actie applaudisseer ik. Dank je wel. Maar Dankjewel. dat kost de maatschappij geen geld. En dan blokkeer je niet. En dan hoef ik niet. Mee. We hebben een tekort in Nederland aan geld. En dan voer je een actie in Zeeland. En die kost weer handenvol mankracht van politie en brandweer. Ik ben het ook helemaal met je eens dat de samenleving moet dit geen geld kosten. Als de politie kosten heeft gemaakt, dan moeten ze dat verhalen op de kerncentrale. Nee, maar, maar, maar, maar oké, okay, dat vind ik wel een gemakkelijke. Ik zal een aantal uitspraken voorlezen. De rechtbank Amsterdam 2007. Jullie hebben, of sorry, niet rechtbank Amsterdam, een datum van 5 december 2007. Um, de onrechtmatige bezetting van de kerncentrale borstelen door actievoerders. Je Greenpeace moest in de toekomst uh, uh, hieraan een dwangsom van 500.000 keer... iedere keer dat Greenpeace in strijd met het verbod handelt... om bij de uh, kerncentrale borstelen te bezetten. Je diende de vergoeding te betalen aan EPZ... als gevolg van de acties van 18 mei 2005. Schoonmaak en scheerderwerkzaamheden tot en met 139.352 euro... Betaald met wettelijke rente. Hebben jullie dat betaald? Natuurlijk hebben we dat betaald. En dat is, is interessant. Je hebt me net verteld dat je ook jurist bent. Kijk, een, of iets onrechtmatig is of niet, dat is niet aan EPZ, de, de eigenaar nee. van de kerncentrale, niet aan jou, niet aan mij om dat nee. te bepalen. Dat is aan de rechter. Ja. Dus wat wij doen, is wij voeren actie. Dat is ons grondwettelijk recht. En daar krijgen we soms ook gerij, gelijk in van de rechter. En als de rechter dan op een gegeven moment zegt: nu krijg je een actieverbod, ja. dan houden wij ons daar altijd aan. Want wij leven in Nederland. Wij respecteren de rechtsstaat. Mm. En dan weten we ook van: oké, okay, nu gaan we iets anders doen. Maar, maar ik zie hier. Wouden jullie wat zeggen wat jij. Je... Van Greenpeace vindt of zo? Hallo, wat vind jij van Greenpeace? Ik vind het goed dat ze het doen, alles wat ze doen. En je vindt niet erg dat we dan allemaal veel geld moeten betalen voor politie en brandweer als ze weer een actie doen? Uh, nee, het, ik vind het beter dat ze de wereld redden dan dat we uh, geld besparen. Oh, daar heb ik nog niets tegen te zeggen, dankjewel. Nou, ja, eens, die heb je binnen, uh, meneer Thijssen. Um, luister, Tineke stuurt ook een mail. Ik ben het volstrekt met Prim eens dat Greenpeace achterhaald is... en dat hun fanatieke acties alleen maar contraproductief werken... ten opzichte van hun eigen organisaties. Dit soort problemen wordt in de Tweede Kamer aan de orde gesteld... en er wordt hierover democratisch beslist. Mijn vraag aan jou is, vind jij niet dat doordat jij zegt... ik heb het gelijk aan mijn zijde en daardoor blijf ik actie voeren... dat je daardoor inherent ademocratisch bent. Nou nee, want ik, wat, ik, kijk, wat ik niet doe is dat ik zeg van... Uh, Greenpeace zal nooit uh, de regering overnemen... en dan maar gaan doen wat Greenpeace denkt dat het beste is. Wat dat betreft respecteren wij uiteraard dat er een democratisch gekozen regering is, dat er een Tweede Kamer is en dat er een debat nu wordt gevoerd, bijvoorbeeld over een tweede kerncentrale in Nederland ja. moet komen. Alleen ik kan de haren uit mijn hoofd trekken als ik minister Verhaag hoor zeggen dat kerncentrales en bijvoorbeeld schone energie elkaar aanvullen. Ja. Dat is gewoon een leugen. Hij is daar een jokkenbrok. En dan denk ik van, en nu ga ik dus proberen dit, dit issue op een andere manier naar voren te brengen... om te laten weten, nee meneer Verhagen, als u ook wil dat wij naar een schone samenleving gaan... En maar heeft jij zegt het absoluut gelijk. Heeft ik, Greenpeace het absolute gelijk. Ik heb niet het, nee, natuurlijk nee, nou, niet. Nu, alleen, alleen wat ik wel heb, wat ik wel... Kijk, nee, maar het is Verhagen die zegt... Neem nou de walvisvangst. Is... Neem nou de walvisvangst. Laat even de kernenergie. Jullie hebben een bepaalde norm. Jullie vinden dat walvissen niet gevangen moeten worden. En dan vinden Japanners dat het wel kan... En, en, en, en dan gaan jullie met bootjes ervoor uh, uh, racen en allerlei gevaarlijke dingen doen... om die mensen iets te laten doen. Ik bedoel, de Walvis hebben jou niet aangesteld als beschermer. Laat, laat, ik, laat ik een ander voorbeeld nemen. Laten ja. we de kernproeven, de openluchtkernproeven in de Pacific nemen. Ja. Waar wij met ons of vlaggenschip de geen Warrior campagne tegen. hebben. dit is Achilles heel... Weet u wat ik erg vind? Ik vertel namelijk aan Joris Thijssen. In de jaren tachtig heb ik geld gestort <laughs> voor Greenpeace. En ik heb ook toen, uh, was ik het helemaal eens dat uh, die Franse... Uh, ik mag geen krachttermen gebruiken, TL'ers, uh, uh, de Rainbow Warriors hebben opgeblazen... en waarbij de fotograaf Pereira het leven liet, wat ik schandelijk vond. En ook dat de Franse regering, bevriende natie, uh, waar we samen mee in de Europese Unie zitten... die vrouw en die man, toen was die vrouw to toevallig ziek... en de hoogste uh, Franse onderscheiding kregen nadat ze terugkwamen. Schandelijke, walgelijke zaak. En daarin had Greenpeace totaal gelijk om de openluchtkernproef aan de orde te stellen... Nee, maar, maar, nou, maar, nou ja. even, nou, maar nou even verder, kijk. 20 jaar geleden deden we die acties. 30. Of 30 jaar geleden, sorry. 30 jaar geleden deden we de acties. Hetzelfde bijvoorbeeld tegen het, kern, het dumpen van kernafval in zee. Ja. Dat, die beelden kent ook iedereen nog. Dat was, die mensen hadden ook een vergunning. Dat was ook legaal. En daar ging ook, daar ging ook Greenpeace net buiten het boekje... van wat juridisch misschien mocht. Maar uiteindelijk kijkt nu iedereen 30 jaar erop terug... en zeggen die gasten hadden gelijk. Rien, heb je niet alle goede bellen geregeld... die me kan helpen tegen uh, dit geweld? Oké, okay, dus jij zegt wat nu... Als, als onwenselijk wordt beschouwd, wordt over twintig jaar gezien als iets wat heel wenselijk was. Ik denk dat bij de onderwerpen die wij nu, waar wij nu campagne op voeren als Greenpeace, daar is dat het geval. Nee, nog, dat... Één voor, nog één voorbeeld: de mensen die leven in de buurt van Assen. Dat is een, een kernafvaldumpplaats in Duitsland. Daar hebben ze afval gelegd in zoutkoepels. Ze dachten dat dat miljoenen jaren veilig zou liggen. Dertig jaar later vervuilt dat het grondwater in Assen kernafval, meneer Verhagen zegt, meneer Verhagen zegt dat de SP afval... ook, de SP voert ook actie tegen vervuilde grond en dergelijke... en die doen het democratisch, die voeren actie en die zeggen stem op me... en dan gaan we in de gemeenteraad en al dat soort dingen. Je, je, wat jullie doen is, jullie zijn een sectarisch groepje... wat verwijst daar geloof ik 50 of flestig mensen die lid zijn. Dat is, dat, dat, dat is niets, dat is peanuts. Kijk, doe dan als blondie. Geert Wilders vindt de islam een gevaar. Of je het eens bent of niet eens, hij zit alleen in die Tweede Kamer. Hij voert actie, hij voert actie, hij heeft nu 25 zetels. Hij bepaalt wat de regering Bruin eet doet van vriend Mark. En dan heeft hij invloed. Doe dat dan. Daarvoor zijn jullie te laf, want mensen stemmen niet op jullie. Jullie, jullie plaatsen je buiten, democratisch besteld, blaten aan de zijlijn. En dan zeg neem een voorbeeld aan Wilders. Ga dan 25 zetels halen, maar geen hond die op jullie stemt. Maar daar, dat is volgens mij omdat... waar wij op zitten is inderdaad... een, een paar issues, een paar, milieu, een paar milieuzaken. En daar proberen we voortgang op te maken. En dat maakt ons niet uit of dat wilders is, of dat het CDA is, of dat het de SP is, we willen alleen... Ik geef een mijn vraag, Joris, waarom ga je niet met de politieke partij... de Groenen in Duitsland hebben dat gedaan, die hebben regeringsdeelname gehad... ze hebben toen de kernenergie stopgezet, de uitbreiding ervan... die hebben regeringsmacht gedragen, waarom gaan jullie niet... de GroenLinks gaan geen deuk en een pakje boter schoppen? En groen, de Groenen hebben dat mede voor elkaar gekregen... omdat er op een gegeven moment 20.000 mensen in Nederland op de, op de spoorlijn gaan liggen... omdat ze tegen het vervoer zijn van kernafval door hun land heen. Begreep je me niet of wil je me niet begrijpen? Nee, ik begrijp je wel, maar ik denk niet dat, dat de enige manier om iets in Nederland voor elkaar te krijgen is door het oprichten van een politieke partij in het parlement te gaan zitten. Ik denk dat er buiten dat parlement een heleboel discussie en een heleboel beweging uh, nodig en noodzakelijk is. En ik denk dat dat ook gebeurt en dat zal de politiek ook beïnvloeden. Goedemorgen, Erwin, zeg het maar. Ah, goedemorgen, Prem. Ja, ik weet dat het, belast, het allemaal belastinggeld kost. En, uh, maar ik vind toch dat het wel gelijk, heb, want het is gewoon lachen. Dat dat er een keertje echt wat fout gaat zoals met die trein. Als dat nou echt wat fout was gaan, had iedereen gezegd, ja zie je wel en we wisten het wel en sorry. En maar Erwin, weet je wat het ja. vervelende is? Uh, in Fukushima gaat het fout en dan zie je dat in de hele wereld. Het is helaas zo dat de mensen pas als er iets gebeurt het gaan leren. En als het fout gaat, dan zijn we meteen van het probleem opgelost. Ja, is dat nou voor fatalistische ja, instellingen? Ja, fat ja, natuurlijk fat wel. Fat ja, natuurlijk wel, we, we moeten toch leren? Wat ik zei je, Erwin? Eerst Erwin, wat Dat slaat ergens op, want je zal allemaal wonen brengen. Ze weten dat het gevaarlijk is en toch gaan ze ermee door. Het nee. is gewoon vragen om ongelukken en uh, dat moeten ze niet zo schijnheilig doen. Weet je, want ge geef gewoon je fouten toe, het is gewoon gevaarlijk. Oké. Okay, en als er straks wat gebeurd is, om lopen we helemaal te janken uh, wat er nog over is. Oké okay, Erwin, hartstikke bedankt. Kijk, uh, Joris, ik geloof inderdaad. Als jullie, niemand kan me zeggen dat ze niet weten dat Greenpeace vindt dat kernenergie gevaarlijk is. Er is niemand ter wereld die zegt kernenergie is niet gevaarlijk, maar we vinden het niet. <laughs> we vinden het niet van belang. Dus het gaat erom, pas als het gebeurt dan gaan we weer wakker worden. Ja, ja, ja goed, nou, ik, ik pas daarvoor. Ik ga niet wachten op het Nederlandse Fukushima voordat we hier kernenergie kunnen afzweren. Gelukkig doen ze dat in Duitsland ook niet. Ik heb nog even nagedacht over je vraag van waarom richt je geen politieke partij op en doe je het op die manier? Een van de uitdagingen in de politiek is dat zij heel veel issues hebben. En daar afwegingen tussen moeten maken en compromissen moeten maken. Ja. Greenpeace is een van de weinige organisaties in Nederland. Wij hebben een half miljoen donateurs. Wij zijn volstrekt onafhankelijk. Ja. Geen overheid of bedrijfsleven ja. die ons geld geeft. Dus er zitten daar... Blanje het... is ook onafhankelijk, want die kreeg ook geen geld. Ja, dat weet ik, maar ik heb het nu even over Greenpeace. Nee, maar ik hij zeg... zit er dus... Hij zit er dus 80 man bij Greenpeace Ieder, op kantoor Ieder... en, die zitten, en die zitten. Het enige wat die moeten doen is nadenken van als wij geloven dat kernafval een heel groot probleem is, als wij geloven dat klimaatverandering een heel groot probleem is, wat is dan volgens ons de beste oplossing voor. De natuur, voor de dieren, maar ook voor de menselijke samenleving. En met op... die oplossingen komen wij. Ik moet op, we lopen tegen de tijd aan. Pro-Greenpeace. Kees Dekker, Greenpeace is juist nu nodig. Het institutionaliseren van de groene gedachten... met bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij van de Dieren als resultaat... is hier de reden voor. Voor mijzelf, tenminste. Veilige energie is trouwens megalomanie. Hans, ik ben het helemaal eens met Greenpeace. Het opwekken van energie door kerncentrales... heeft zulke grote en gevaarlijke consequenties... dat elke aanleiding moet worden aangegrepen... om op het gevaar van kernenergie te wijzen... Uh, Jelly, als het over dieren of milieu gaat, is het duidelijk waar Prim staat. Vergeet niet dat uw programma ook door de belastingbetaler vergoed wordt. Ja, sterker nog zwaar betaald. Ik hoop dat Greenpeace en anderen nog lang door ons betaald mag worden, want ze zijn zeer noodzakelijk. En ik steun ze van harte. Wede Vries, de bewustwording gaat voor het maken van wetten. Milieu is geen privézaak. Greenpeace doet dit voor de mensheid op de zakkenvullers. Kernenergie genereert ook geld. Wie verdient aan kernenergie ten koste van de hele mensheid? Wetten komen steeds later naar bewustwording. Goh, wat krijg je toch prim veren? <laughs> Anton, Prim. Heb je liever dat jouw belastinggeld naar de bonussen gaat van de zakkenvullende banken... of liever naar Greenpeace die strijdt voor een gezonde wereld voor jouw kinderen? Eén ding voor de duidelijkheid, Anton. Greenpeace krijgt geen subsidie. Dat moet ik ze nageven. Het is helemaal een privaat gefundeerd van uh, organisatie. Dus uh, mensen die in hun geloven geven ze het geld. Karim. Ook Greenpeace weet dat die trein hoe dan ook zal aankomen in Frankrijk. Ook als zal hij misschien een keer moeten omdraaien. Niemand ontzegt Greenpeace het recht tot demonstreren. Laat ze demonstraties organiseren in Amsterdam of Den Haag. Als daar genoeg mensen komen, zal de regering wel omgaan. Nu kosten de belastingbetaler tonnen of miljoenen. En zoals gezegd is dit een rechtsstraat. Bij mij verliezen ze alleen maar sympathie met zulke acties. 10.000 man stonden Rotterdam in april. Joris Stijs. Joris Sorry, ja. ik wil nog één gaan. ding zeggen over de kerncentrale. Want we hebben nu het over kosten die misschien Greenpeace zou moeten betalen... De kerncentrale is verzekerd voor een half miljard. Dus als er een ramp gebeurt, een Nederlandse Fukushima... en er is heel veel schade, en we weten in, in Japan loopt dat in de tientallen miljarden... dan kan de centrale de eerste half miljard van die schade betalen. Wie betaalt de rest? Dat doet de Nederlandse staat, dat doet de belastingbetaler. Dus als we zeggen, iedereen moet voor zijn eigen kosten opdraaien, dan moet de kerncentrale maar gewoon naar een verzekeringsmaatschappij gaan en zeggen, ik wil graag in het geval van een ramp, wil ik de hele boel verzekeren. Maar hebben we het toch allemaal zelf voor gekozen, de provincie Zeeland is aandeelhouder. Als er iets ik heb nog gaat... nooit een referendum gehad waarin werd gevraagd, Joris... Je een, wil jij het iedere vier jaar wil... stemmen op een politieke partij. Ik, en... heb het niet over, ik heb het nu niet over iedere vier jaar voor het parlement. Ja, maar dat... Ik heb nu een referendum dat ik ga betalen voor de verzekering van een ramp met de kerncentrale in Borselen. Pas ik voor. Maar we hebben toch een democratie die niet maakt regeren? Want ik wil ook graag een, een referendum hebben over het salaris van de bankdirecteur. Ik wil een referendum hebben over het geld wat we in bank hebben gestoken. Nou. Maar zo werkt het systeem niet, Joris. Nou, we richten politieke partijen op. Nee, ik, om ik, ik vind dat er genoeg uh, uh, uh, keuze daarin zijn. Uh, Joris Thijssen van Greenpeace, uh, we zullen het niet eens worden. Ik ontzeg jou absoluut niet het recht om te denken zoals je, maar wil. maar me genoegen doen. Wees zorgen dat bij je acties niet meer met belastinggeld verspeeld wordt aan de kosten die ik moet hebben om jouw acties tegen te gaan. Ik zal mijn uiterste best doen om het te verhalen... Op, uh, met meneer Bierens op de kerencentrale in Bosna. Oké, okay, luisteraars, ik uh, vond het ontzettend sportief... van Joris Thijssen en Greenpeace dat hij in de bus is gekomen. Uh, heb je genoeg kans gehad om je zegje te doen? Ik vond het heel, heel tof dat je me hebt uitgenodigd om uh, te reageren. Oké, okay, en de volgende keer bij acties, dan zullen we nog uitvechten. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Soeleem El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aars, die ook de regie deed. Productie Hans Twint en Momo Saroud. Techniek, logistiek en transport Bart Daedselaar. Eindredactie Barbara van der Kles. hier Hierna Ster, de sonore stem van Jan van der Putten. En Felix Meuters met de gids.fm. Tot morgen, shalom, dag.